9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Van de mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen bij voetbalclub Buitenboys in Almere zijn foto's gemaakt. Dat meldt de Telegraaf. De foto's werden gemaakt door de zus van een doelman van een ander team van Buitenboys. die een jubileumwedstrijd speelde. Voor de wedstrijd werd de keeper gehuldigd op de middenstip. De foto's van die huldiging zouden ook de fatale mishandeling en de daders te zien zijn. Nieuwenhuizen overleed maandag, een dag na de mishandeling. Op de Noordzee is het zoeken naar vermisten van het scheepsongeluk vanochtend hervat. Vannacht zijn 13 mensen uit zee gered, Vier doden zijn geborgen. Zeven mensen worden nog vermist. De kans dat ze nog in leven zijn is vrijwel nul, zegt de kustwacht. Gisteravond, voor de kust van Zeeland, kwam een autovrachtschip in aanvaring met een containerschip. Het vrachtschip met 24 opvarenden zonk vrijwel meteen. Een aantal opvarenden kon zich redden met reddingsvlotten. Het verkeer in heel Nederland heeft last van de sneeuw en de gladheid. Vooral rond Utrecht is het glad op de wegen. Op dit moment zijn er volgens Rijkswaterstaat geen grote problemen. In het hele land is inmiddels gestrooid, ook zijn sneeuwschuivers ingezet. De NS heeft de dienstregeling voor het noorden van het land aangepast. Er rijden onder meer minder Intercities. De aanpassingen bij de NS duren in ieder geval tot vanmiddag. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij rellen bij het presidentieel paleis minstens drie doden gevallen. Bijna 300 mensen raakten gewond. Aanhangers en tegenstanders van president Morsi bekogelden elkaar met benzinebommen en stenen. Ooggetuigen zeggen dat ze tanks en ander militair materieel zien bij het presidentieel paleis. Het leger heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in het conflict. Het is niet duidelijk wie de tanks naar het presidentieel paleis heeft gestuurd en wat ze daar moeten doen. Klanten van T-Mobile in de regio's Arnhem, Breda en Eindhoven konden vanochtend niet bellen en internetten via 3G-netwerk. Ook klanten in de regio Enschede en delen van Limburg melden problemen vanochtend. Storing ontstond vannacht tijdens onderhoudswerkzaamheden in netwerkstations rond Arnhem. Hoeveel klanten van T-Mobile last hebben gehad van de storing is niet duidelijk. Het weer in het hele land kan glad zijn door bevriezing of sneeuw. De kans op een sneeuwbui houdt de komende uren nog aan. Later vandaag wordt het droger en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. In de kustgebieden blijft een winterse bui mogelijk. Het wordt vandaag 2 tot 5 graden en ook morgen veel bewolking en sneeuw. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land is het door winterse buienbevriezing plaatselijk glad. Daardoor is het nog een erg drukke spits in totaal twee 445 kilometer file. De Meeste vertraging heeft verkeer in Amsterdam en Utrecht. En ook in het noorden van het Een Paar uitschieters op de A2 Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Knoop Het Ouderrijk 19 kilometer. Dan ongeluk. En er zijn twee rijstroken dicht op de A6 richting Muiden. Er staat 12 kilometer bij Almere Poort. In het is nog erg druk op de A7, Duitse grens richting Groningen... 10 kilometer tussen Zuidbroek en Afwit-Westerbroek. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Afwit-Volendom en Oud-Zuid 15 kilometer. Niet veel beter is tot de A12 in de richting Den Haag... 17 kilometer langzaam rijden tussen Drieberg en Kropend-Auw-De Rijn. A28 Assen richting Groningen, daar staat wij 15 kilometer... tussen Assen-Noord en Haren. En op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar is het ook nog erg druk tussen Ast en Kropend-Leenderheide... rijdt het langzaam over 12 kilometer.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 Ga naar stergouderloekie.nl en stem. Bij Fiat zijn we gek op schone auto's. Daarom heel december op bij de Fiat dealer. Nu tot bijna 3.800 euro op schoonkorting op de showroommodellen van de Fiat Panda. En drie jaar 0% rente. Zo rij je al een Panda vanaf 7.990 euro. Begin het jaar met een schone start. U kunt uitkrijgen. En dan allemaal door naar Fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het gebeurde op een van de drukst bevaren zeeën ter wereld... op het kruispunt van noord naar zuid en oost naar west. Een snelweg op zee. De aanvaring tussen twee grote schepen op de Noordzee... met waarschijnlijk meer dan tien slachtoffers. En zeven worden er vermist. Zeven opvarenden van dat vrachtschip. Dat is vergaan op de Noordzee. Nu is het licht en wordt er weer gezocht. Peter Westerberg van de Kustwacht. Goedemorgen nogmaals. Ja, goedemorgen. Hoe ziet nu uh, die reddingsoperatie of zoekoperatie eruit? Uh, nou, op dit moment uh, gaan wij... Het uh, vliegtuig uh, is in de lucht en die gaat uh, die kant op. Dus die zal uh, van bovenaf kijken hoe de situatie er te plaatsen uit is waar het schip gezonken is. Uh, tevens een helikopter zal straks uh, die kant op gaan. En twee reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... zijn vertrokken vanuit Scheveningen en Hoek van Holland... en uh, zullen die kant op gaan. Wij gaven het al aan. Waarschijnlijk meer dan tien slachtoffers. Want daar gaat u ook wel van uit inmiddels. Uh, nou, er zijn nog zeven mensen vermist. Dus daar, daar is het toeken nog aan. Ja, maar wij begrijpen dat de kans dat deze zeven nog levend uit zee worden gehaald... heel erg klein is. Ja, is inderdaad heel erg klein. Gezien de tijdsduur dat ze in het water liggen... en de, de zeewatertemperatuur is die kans eigenlijk niet heel. Lara zei het al, het is een heel druk bevaren route. Daar vraagt u ook het andere scheepvaartverkeer uit te kijken? Ja, inderdaad. Dat is vannacht ook uh, gelijk gebeurd. Uh, wij verzoeken dan een scheepvaart die in de buurt zit... om uh, uit te kijken, zeker zich aan te melden om uh, te helpen zoeken. En dat, uh, dat hebben ze ook gedaan. Meerdere vissersvaartuigen hebben helpen zoeken. Ik geloof op het hoogtepunt uh, dat we ongeveer 11 schepen, schepen te plaats hadden. Misschien een rare vraag, maar zijn uh, mensen die overleden zijn makkelijk te vinden? Uh, nou, dat ligt er een beetje aan of de mensen een reddingsvest aan hadden. Ja, ja. dat is op dit moment even niet bekend. Kijk, als ze een reddingsvest aan hebben, ja, ook al zijn ze dan overleden, dan blijven ze voorlopig drijven. Ja, mocht dat niet zo zijn, ja, dan op een gegeven moment, uh, als de mensen zijn overleden in het water, dan, dan zullen ze toch uh, gaan zinken. Ja, dus de kans is ook nog eens groot dat ze je niet zult vinden. Ja, die kans is ook groot, inderdaad. Of dat de mensen zich nog in het schip bevinden, dat is ook nog niet bekend. Oké. Okay. Ja, dat... He, heeft u iets gehoord of... Bent u zover nog U bent toch niet onder water aan het zoeken? natuurlijk. Nee, nee dat inderdaad nog niet. Er zijn wel eenheden eh, onderweg die met iets onder water kunnen zoeken. Maar ja, of we dan inderdaad daar de mens al kunnen vinden... dat eh, nee. ook gezien de weersomstandigheden op dit moment nog, nog erg lastig. Maar bestaat er nog een mogelijkheid dat daar iemand... Um, ik noem maar iets, in een kajuit, in een luchtbel nog, nog leeft in dat schip? Nou ja, uh, we sluiten niks uit. Uh, ja, daar kan ik ja, geen, met, niet met zekerheid een antwoord op geven. Maar dan, meneer Westerberg, is haast natuurlijk wel ge ge geboden. Die Baltic Ace, 150 meter lang, een schip met auto's. Wat gebeurt er daar nu bij? Uh, op dit moment hebben we daar een, een, een schip bij in de buurt. Uh, die informeert over een scheepvaart dat daar op die plek een, een schip gezonken is. He, dat mensen er niet bovenop varen, want de waterdiepte is niet erg groot. Het is uh, ongeveer 25 tot 30 meter. En als daar een schip ligt, dan uh, ja, is de kans dat iemand daar overheen vaart uh, in een vaarroute vrij groot. Dus die worden geïnformeerd. En verder zal er, zullen er boeien omheen worden gelegd, zodat het duidelijk kan zien dat ze daar niet mogen varen. En hoe is het met het weer op dit moment voor uh, deze actie? Uh, nou, er hangen wat sneeuwbouwen in de lucht uh, op de locatie. Uh, verder windkracht 6 ongeveer staat uit. Het gaat iets afnemen, dus dat zal het zoeken iets uh, makkelijker maken. Maar later uh, op de dag zal het weer wat toe gaan nemen. Dank voor nu. Ja, oké, okay, graag gedaan. Peter Westenberg van de Kustwacht. We praten door over het ongeluk met wie het Koops. Lector calamiteitenbescherming op het water aan het Maritiem Instituut Willem Barens. De Koops, goedemorgen. Goedemorgen. Een aanvaring tussen twee vrachtschepen op zo'n uh, drukke snelweg... die ook met allerlei radar en sonar gecontroleerd wordt. Hoe bijzonder is dat? Uh, dat uh, gebeurt regelmatig dat er een aanvaring plaatsvindt. Maar wat nu gebeurt is, is heel triest. met zoveel mensen die waarschijnlijk uh, omkomen. Dat, dat is uh, gewoon heel triest. Een dergelijk ongeval hebben we zelden gehad. Meneer Kops, hoe komt het dat um, dit schip... waar we het over hebben, net, ook de Baltic Ice, gezonken is? Want, want we hebben het eerder uh, in de uitzending besproken. Dat zou dan betekenen dat ze flink tegen elkaar aangevaren zijn? Gaat u daarvan uit? Ja, ik ga ervan uit dat men uh, dusdanig tegen elkaar aangevaren is... dat er een gat in het uh, huid zit en dat <coughs> het ruim volstroomt met water... waardoor het schip dus uh, met zijn stabiliteit en, en gewoon gaat zinken. Maar, maar toch snap ik iets niet, want je, je hebt toch radar... en je, je ziet voor alles ja, van tevoren uh, aankomen? Wat, wat, wat de oorzaak is, is, is echt onbekend. Waarschijnlijk ja, hebben de schepen elkaar niet gezien. Ik. En uh, ja, dat, dat is, uh, moet achteraf uitgezocht worden. Maar kunt u zich en... daar iets bij voorstellen, meneer Koops? Dat, dat uh, schepen elkaar... Ja, ik, ik bedoel, u rijdt zelf ook uit de auto op de weg en het is heel veilig. En toch gebeuren er ongelukken. Ja. En dat, dat kan allerlei redenen hebben. Vaak is dat gewoon onachtzaamheid, uh, uh, nonchalance, afgeleid. Er uh, zijn een heleboel redenen voor. En kan ook gewoon uh, een storing aan de machinekamer zijn geweest. Okay. Maar wat hier verwacht wordt, is dat men elkaar gewoon niet gezien heeft... en tegen elkaar aangevaren is. Maar hoe kan het dan dat die Baltic Ace uh, zinkt, vergaat... en dat dat andere schip, containerschip, de Corvus dat dat eigenlijk doorvaart, dat, dat er eigenlijk hey. weinig mee aan de hand is. Nou, dat, dat kan komen. aan dat het ene schip gewoon veel sterker is dan het andere. Maar ik vermoed dus dat het ene schip tegen het andere aangevaren is, bijvoorbeeld met de punt. En als een punt in de huid van een ander schip komt, ja, dan krijgt hij de grootste schade. Ja. Dus het is niet zozeer het schip... Uh, wat, wat, het is maar net hoe het schip tegen het andere schip aankomt. En ik vermoed dat hier gewoon het schip met de punt, uh, of met de bulbsteven, tegen het andere schip aangekomen is. En dat ja. is onder waterlijn. En dan strandt het hele schip vol. Dat maar is ook... Het... Ja... Nou, dat, ik kan ja. zeggen, dat is ook het meest logische als je kijkt naar de vaarroutes van beide. Hè. De een ging naar het zuiden, de ander naar ja, richting, uh, richting noord, maar dan oostwaarts. Dan zou het in de zijkant geraakt kunnen zijn. Dat, dat is heel, uh, eigenlijk te verwachten dat men echt tegen de zijkant aangevaren is. Maar het is, het is een van de drukste varen zeeën de Noordzee. En ondanks dat is het uh, wel een van de veiligste gebieden. Als ik zie hoeveel rampen wij hier voor de kust hebben gehad. Uh, grote rampen, dan, dan is dat uh, maar heel weinig. Als ik dat vergelijkt met andere gebieden, dan komen wij op de Noordzee er heel goed af. Het is gewoon een heel druk vaargebied. Ondanks dat is het toch heel veilig. Dat, die drukte, meneer Koops, ik kan me er geen voorstelling van maken. Kunt u eens proberen dat ja, concreet dat, te maken? Ja, Wat moeten we ons daarbij ja, voorstellen. No, nou, u, u moet zich voorstellen dat bijvoorbeeld rond elk platform en rond elk uh, windmolen moet een zone van 500 meter moet vrijgehouden worden in verband met veiligheid. Maar er staan langs langzamerhand zoveel windmolen, zoveel platforms op de Noordzee dat, dat hele stukken worden gevuld met dit soort uh, obstructies. Uh, dan hebben we nog uh, een zandwindgebied, we hebben defensieterreinen, er zit een heleboel activiteiten op zee. De, de, de visserij heeft er ook al problemen mee, want die mag ook niet dichterbij een windmolen of bij een platform komen dan 500 meter. Nou, maar als je al die 500 meter, dat is een straal van een, een, een, een, een diameter van een kilometer... ...waar ik erop telt, dan heb je een heel groot stuk van de Noordzee... ...is dan al bedekt door uh, vaste voorwerpen. Ja. Zoals Meneer, een platform of windmolen. Goed, maar ik hoop dat stond nog even heel kort. Acht u het nog waarschijnlijk dat er eventueel uh, overlevenden... ...nog in een luchtbel in dat schip zouden kunnen zitten? Uh, de achterkant klein. Uh, maar dat, ik hoop... Voor de mensen, want het is heel triest wat hier gebeurd is. Ik hoop voor de mensen dat er toch nog een kans is... dat er eentje nog uh, uh, levend tevoorschijn komt. Want het is natuurlijk heel erg dat elf mensen omkomen. koopt, Koops, elektro calamiteitenbescherming op het water... aan het Maritiem Instituut Willem-Barens. Dank u wel uh, voor uw toelichting. En zoals gezegd, zeven mensen, zeven opvarenden worden nog vermist. Mocht er nieuws zijn, dan hoort u dat uiteraard nog... in het Radio 1 Journaal tot half tien. En andersom, op deze zender, uh, als er nieuws is, melden we dat. Krijgt u te horen. Dan naar het hockey. Nederlandse hockeymannen namelijk hebben zich geplaatst... voor de halve finale van het toernooi om de Champions Trophy in Australië. Kon u horen, even na zes uur vanochtend was het. Oranje had weinig moeite met Nieuw-Zeeland. Het werd 2-0. En Philip Koker sprak na de wedstrijd met de bondscoach, Paul van As. Paul, jullie spelen goed, maar niet eens briljant. En toch uh, ja, hebben zij geen kans gehad. Nee, nou, ik vond onze eerste helft, uh, zeg maar de eerste 20 minuten normaal. Of wat is normaal, maar daar waren we toch wel flashy. En daar hadden wij we... Flashy? Ja, flashy, beetje wel natuurlijk. Mooie steals en dan uh, er doorheen. Normaal waren we daar, zijn we daar uh, iets succesvoller in. En dat spel kwam ook wel weer een beetje terug, zeg maar eind tweede helft. Waar we enorm veel schoten op de goal... Uh, hebben uh, gedaan. Maar uh, ja, vandaag gingen ze er ook niet in. Uh, dat, is dan, uh, dat is dan ook nog zo. Ja, want uh, geeft dat ook niet uh, de, ja, aan... dat sommige jongens na afloop toch nog een beetje chagrijnig keken? Van ja, het is niet 6-0 geworden. Nee, ja, wij hebben natuurlijk intern wel hoge, hoge doelstellingen... en misschien wel uh, hoge, hoge verwachtingen. Uh, maar ja, we komen er doorheen en we schieten op de goal. Ja, dan moeten we, daar moeten we natuurlijk toch iets meer mee doen. En uh, nou ja, goed, dat kan niet altijd uh, feest zijn. Uh, laten we dan maar het beste bewaren voor het weekend. Jij zelf wil ik heel graag. Eindelijk is je eerste internationale toernooi uh, goud winnen. Ja, dat zou nu eindelijk ook eens uh, kunnen gaan gebeuren. Is dit wel de vorm? Heb je nu de vorm om daar naartoe te groeien? Naar die piekprestatie in het komend weekend? Uh, ik heb gezegd dat we voordat we de WK uh, moeten ga, gaan spelen, dan uh, is het wel, uh, moeten we ergens naar een toernooi, naar een piek toe groeien. En wat mij betreft is dat volgend jaar zomaar, niet nu. Nu zit je aan het begin van een opbouw waar we allemaal zitten. Dus ook wij zitten aan het begin van een opbouw met uh, heel veel jongens en heel veel nieuwe jongens. Uh, zonder strafcorner enzovoorts. Dus uh, ik zou het zo niet willen brengen, maar uh, we doen het goed. Als je dat bedoelt, dan ben ik dat met je eens. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat we nog veel verder gaan komen in to dit toernooi. En natuurlijk uh, uh, gaan we er alles aan doen dan om, uh, om het, het succesvol uh, en winnend af te sluiten. Ja, de, de weg naar de finale, ja, dat gaat via Pakistan. Die heb je al ontmoet uh, in de pool. Ja, dan denken wij, dat kan niet meer misgaan. Nou, ik had liever Duitsland gehad. Uh, want dan uh, zijn we sowieso gewoon scherper. Uh, dus dan, uh, uh, dat is één ding. Twee, dus het is vaak vervelend als je iemand in de pool al hebt gehad... om dan de tweede keer op het toernooi een team te verslaan. Ja, Duitsland, Olympische Spelen, we weten het nog. Ja, ja daarom. Dus het is, uh, dat heb ik liever niet. Had ik op de Olympische Spelen ook liever niet gehad. Had, zo zei ik ook, ik heb liever Australië in de finale. Dus, uh, maar maar het is zoals het is. En, uh, uh, je hebt wel gelijk, we zijn normaal gesproken wel sterker dan Pakistan. Maar je weet het nooit, het is sport. En het is ook maar weer gelukkig dat het uiteindelijk dicht, als je niet oplet, dicht bij elkaar ligt. Slachtoffers van het bloedbad in Alphen aan de Rijn willen inzagen in alle rapporten. En daarom beginnen ze een rechtszaak tegen de staat. Hoort u zo meer over. Inmiddels wordt er ook gepraat uh, tussen Kamer en de minister. Blijf gewoon luisteren. Johnson Hoka. We hebben de 600 gezien, maar inmiddels neemt het af. Ja, gelukkig wel, Lara. De teller staat nu op 379 kilometer. Nou, de meeste vertraging heeft verkeer nog in de regio's Amsterdam, Utrecht... en ook in het noorden van het land. Ik noem even een paar uitschieters op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Staat is er op kouden. en knoop het Oude Rijn 25 kilometer door een ongeluk. Daar wordt uh, flink geborgen en er zijn twee rijstoken dicht. Op de Ring Amsterdam is het nog vrij druk op de A10. 15 kilometer tussen Afrik-Volendam en Oud-Zuid en richting Utrecht op de A12, komende vanuit Arnhem. 13 kilometer tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn. En de A27 vanuit Breda gezien, richting Utrecht. 12 kilometer voor Knoop het En de regio Arnhem is het vrijdruk op de A325, komende vanuit Nijmegen. Dat staat tussen Knoop het Ressum en Presikhaaf 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En hoe gaat het op het spoor van de NS? Edwin van Scherreburg. goedemorgen. Goedemorgen. Vraag u eerder al vanochtend: toen viel het mee? Zitten er ergens problemen? Ja, nee. De aanpassingen naar het noorden werken goed. Uh, hè, daar rijdt alles voorspelbaar voor de reiziger. We zien wel her- en der-in-land uh, enkele minuutjes vertraging uh, en af en toe een storing. Maar overal is het beeld uh, nog goed. Ja, dus geen uh, sneeuw op het spoor of grote wisselstoringen zijn storing op dit moment. Nou, het spoor blijft wel kwetsbaar met dit soort weer en met dit soort hoeveelheden sneeuw her en der. En, uh, bijvoorbeeld nu is er een, een storing in Den Bosch, uh, maar daar zitten ProRail met tal van extra mensen die daar uh, op de stations klaarstaan uh, bovenop. Dus we hopen dat uh, binnen de perken te houden voor de reiziger. Maar ik raad alle reizigers aan om vandaag uh, voor, voor vertrek even goed reisplannen reisplanner te, te uh, checken. En uh, zodat je weet uh, nou ja, waar je rekening mee kan houden. Ja, want de dienstregeling was ook aangepast, hè, richting Noorden met name. Dat geeft u al aan. Dat werkt dus goed. Wat, wat betekent het voor de reiziger? Uh, nou, dat betekent dat je op sommige trajecten bijvoorbeeld een kwartier vertraging hebt. Of uh, hè, dus dat je even moet wachten waar je normaal vier intercity's in het uur hebt. En nu bijvoorbeeld twee uh, Zwolle Utrecht. Um, dus dat zijn wat kleine wijzigingen voor de reiziger. Uh, en het kan wat drukker zijn dan normaal, omdat er ja, toch iets minder treinen rijden. Uh, maar dat geeft ons lucht om, mochten zich verstoringen voor te doen, uh, dat snel op te lossen voor de reiziger. Nou, op naar morgen zou ik zeggen in de avond, meneer van Schermburg. Ja, morgen wordt een, een spannende dag met veel sneeuw. En uh, wij nemen daar eind van de dag een besluit over. Maar... Het ziet er nu toch naar uit dat we daar morgen wel uh, uh, ook uh, meer ingrepen nog uh, gaan doen. Juist ja. om te zorgen dat uh, alles in de benen blijft. Nou, je hebt in ieder geval kunnen oefenen vandaag. Exact. Edwin van Scherenburg van de NS, dank voor de toelichting. Oké. Okay. Tien voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de politie Tristan van der Vlies een wapenvergunning gaf... terwijl bekend was dat hij psychische problemen had? Slachtoffers van het bloedbad vorig jaar en half aan de Rijn willen daar een antwoord op. En ze eisen inzage in het onderzoeksrapport van de Rijksrecherche. En beginnen daarom een kortgeding tegen de staat. De Slachtoffers krijgen steun van twee regeringsfracties, de twee regeringsfracties in de Tweede Kamer. Zoals bijvoorbeeld van PvdA Ahmed Marcouch. Kennelijk en blijkbaar is het zo dat niet al die informatie die bij de autoriteiten is uh, gedeeld wordt met uh, de slachtoffers en de nabestaanden. En uh, Het kan zo zijn dat er daar legitieme redenen voor zijn, maar ik zou zeggen wees ruimhartig. Uh, want het is ontzettend belangrijk voor de verwerking van de slachtoffers dat ze alles weten en dat ze ook de overtuiging hebben dat ze alles wat we weten, wat de overheid weet, dat zij dat ook weten... en dat uh, de minister daar ruimhartig in uh, is uh, om die informatie te delen. Uh, ja, en zolang dat gevoel van uh, ze weten iets wat wij niet weten blijft bestaan... Uh, blijft het moeilijk voor slachtoffers om, uh, nou ja, om, om uh, die zwarte dag te verwerken. Is het aan de andere kant niet ook zo dat letselschadeadvocaten erop uit zijn... om een zo goed mogelijke zaak in elkaar te zetten om schadevergoeding te krijgen? Je moet daar ruimhartig in zijn. En we zijn een rechtsstaat en als mensen dan toch... Uh, een uh, ja, rechtszaken willen beginnen, dan is dat het goede recht van de mensen zelf. Maar waar het in primair om gaat, is dat mensen ook uh, deze zwarte dag kunnen verwerken... doordat ze over alle informatie beschikken waar ze over kunnen beschikken. En dat we daar duidelijk en helder in zijn, zodat het uh, speculeer en, uh, en de ruimte uh, uh, ja, niet blijft bestaan... Uh, te denken in termen van doofpotten en, uh, en, en complottheorieën. Nu hebben verschillende slachtoffers via hun advocaat de staat gedagvaard om de informatie waar u het ook over heeft boven tafel te krijgen. Begrijpt u dat, dat ze dat via de rechter proberen? Uh, nou ja, kijk, ik vind dat slachtoffers geen rechter nodig uh, moeten hebben om uh, de informatie te krijgen uh, die uh, betrekking heeft op de gebeurtenis. Maar is het een teken aan de wand dat mensen dit juridische middel aangrijpen om duidelijkheid te krijgen? Uh, wat mij betreft uh, uh, moeten we zoveel mogelijk voorkomen dat uh, slachtoffers uh, zulke inspanningen moeten plegen om uh, antwoorden te krijgen op de vragen die ze hebben. Art van der Steur, VVD-fractie. De Partij van de Arbeid zegt de minister zou meer zijn best moeten doen om de slachtoffers en nabestaanden van Alphen uh, op de hoogte te brengen van alle rapporten en informatie die er is. Bent u het met de Partij van de Arbeid eens? Het is natuurlijk lastig om, te, om, om in te schatten wat de problemen met dat soort openbaarheid is. Maar de VVD vindt dat juist in dit soort gevallen openbaarheid en transparantie uitgangspunt moet zijn. Omdat ook niet de indruk moet ontstaan dat de overheid iets te verbergen heeft. Natuurlijk kunnen er goede redenen zijn. Bijvoorbeeld de privacy van betrokken politieagenten eh, om bepaalde delen van zo'n rapport eh, niet openbaar te maken. Maar per saldo zou ik vinden dat, eh, dat het uitgangspunt moet zijn dat de overheid eh, volledig transparant en controleerbaar moet zijn. Al dus, vvd kamerlid Art van der Steur tegen verslaggever Michiel Breedveld... en later vanochtend spreekt minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... met de Kamer over dat schietincident in Alphen aan de Rijn. Terwijl schuivers en strooiers over witgesneeuwd asfalt gaan... is het de bedoeling dat in Zwolle ijs en sneeuw in topconditie blijven. Daar heeft men vooral sneeuwpret, dat hopen ze tenminste. Er gebeeldend beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland... de laatste hand aan het Ijsbeeldenfestival. In een thermische tent van 11 graden. Onder nul maken ze een bevroren sprookjespark... dat zaterdag open gaat voor het publiek. En daarmee claimt Zwolle als enige een ijssculpturenfestival te hebben... en wil de stad zich ermee profileren. Nou, Myno Remmers op ontdekkingstocht... op het moment dat Koning Winter ook binnen lijkt te vallen. Nou, we hebben een stuk af, afgezaagd. Kunnen we op deze manier uh, nog even een paar stukken eraf hakken. Kilian van der Velden... Beeldend kunstenares werkt aan... Welk sprookje is dit? Dit is uh, de rattenvanger van Hamelen. Staat op witte ijspegels... terwijl de rattenvanger zelf kristalhelder is. Dat is een uh, zeer helder uh, ijs. En de ratjes in dit geval van sneeuw. Uh, we beginnen altijd met een uh, gewone rechtblok. Dan uh, meestal uh, vertrek je vanuit contour, contuur. Eerst de grove stukken weg. En dan hebben we bijtels... waar we de... Uh, Waar we de grove vorm mee aanzetten. En we kunnen tot heel fijn gaan met heel kleine bijteltjes. En uiteindelijk voor het hele afwerken nog een mesje. Even netjes alle hoekjes eruit. Maar het is wel monnikenwerk. Jullie zijn vanaf half november bezig in een thermische tent. Bij min 11 graden zo ongeveer. Inderdaad. Ja. Gehuld in een soort Noordpoolpak. Ja, dat moet wel, ja. Anders... Uh... ...raak je snel onderkoeld. Uh... De Russen zijn al naar huis, de Zwitsers, Finnen. Ja, inderdaad. Uh, er zijn er nog maar een paar over. Wij doen alle finishing touch. Het landscapen, er uh, komt een hele hoop sneeuw nog. En uh, bomen om alle sculpturen tot hun recht te laten komen. Het gaat wel vrij gemakkelijk. Ik zou zeggen, het is keihard. Maar is, de elektrische zaag gaat er zo doorheen... Maar ja, je kan natuurlijk te veel wegkappen en dan, dan misvormt het beeld. Ja, dat willen we natuurlijk niet. In België, in, in Brugge, is het, ja, daar, daar gaan heel veel mensen naartoe. Heel bekend ijsfestival. In Nederland heb je dat helemaal niet. Um, niet op zo'n locatie. Uh, Brugge heeft een fantastische locatie en uh, ze doen het al jaren fantastisch goed. Um, Begint dat nu ook hier een beetje vorm te krijgen? Ik hoop het toch van wel. Dan kunnen we elk jaar terugkomen. <laughs> ja. Is, dat, is dit leuk verdienen voor de kunstenaars? Nou, dit is gewoon heel leuk werk. En uh, ja, dat, uh, dat doen we graag. Wat, wat doe je in de zomer? Ik doe meestal uh, mee aan zandprojectjes. Oh ja, zandprojectjes. Dan, uh, <lacht> of tot hele grote natuurlijk. Net zo uh, eigenlijk indrukwekkend als uh, ijs. En maar wat zandsculpturen en dit, ja, deze ijsbeelden gemeen hebben... is dat het tijdelijk is. Ja, dat is uh, heel mooi. Vind je dat niet erg? Is dat ook het mooie eraan? Ja, dat is ook het mooie eraan. Ja, dat het uh, tijdelijk is. En natuurlijk moet je af en toe wel een beetje ja, afscheid nemen van een beeld. Waar je, ja... Want de rattenvanger gaat... van Hamelen die verdwijnt uiteindelijk hier achter in de gracht. Ja. <laughs> zal dan langzaam wegzinken in vloeibaar. In vloeibaar water, ja. En alles terug naar water. Dat is wel heel mooi. Maar dan hebben we de foto's nog. Precies. Siberisch molkenwerk maar dan heb je ook wat. Ja, inderdaad. Succes nog. Bedankt. Het is vanaf zaterdag voor iedereen te zien. In Zwolle dus het IJsbeeldenfestival vijf voor half tien geweest. We nog even naar Egypte, want van daaruit komen de berichten dat er tanks worden gesignaleerd rond het presidentiële paleis in Cairo. Tegenstanders en aanhangers van de Egyptische president Morsi raakten daar gisteravond al slaags en de onlusten gingen door tot diep in de nacht. Contact nu met, met onze correspondent Sander van Horen. Sander, over die tanks eerst maar eens even. Wat weet jij over wat er zich rond het presidentiële paleis afspeelt? Een paar tanks.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 Om uh, Mossi en de gebouwen te beschermen. En ik neem aan ook om de groepen uh, uit elkaar te houden. Want dat is natuurlijk waar het gisteren heel erg misging. Uh, de politie die was zeker in het begin in zijn velden wegen te bekennen. En dus stonden groepen Egyptenaren tegenover elkaar. Voorstanders van uh, de president tegenover tegenstanders van de president. En uh, lastig om in te schatten hoe het precies begon. Maar uh, toen die uh, voorstanders van de president aankwamen waren er nog tegenstanders. Die groepen die stonden tegenover elkaar en... De voorstanders van de president begonnen te bekogelen met molotovcocktails cocktails en stenen. Ja, dat is uh, vrij snel uh, overgeslagen op uh, de straat langs het presidentieel paleis, maar ook uh, zijstraten. En Het liep op een gegeven moment volledig uit de hand toen er ook echt geschoten werd over en weer uh, met hagel, maar ook met uh, scherp. En Er zijn vannacht totaal vijf doden gevallen en bijna 400 gewonden. Ja, en die zijn dus niet gevallen door het optreden van de politie? Die zijn in dit geval niet uh, gevallen door het optreden van de politie... maar door het optreden van groepen betogers tegenover elkaar. Hmm. Hoe gaat dit aflopen, Sander? Het is natuurlijk moeilijk om uh, uh, dit soort onrust te voorspellen... maar er loopt ook nog een politieke strijd rond de omstreden grondwet. Ja, zeker. Dat is waar het uh, onder andere allemaal om uh, te doen is. En gisteravond zag je wel heel voorzichtig openingetjes. De vice-president die heeft gezegd, um, we, we moeten praten. Uh, en de oppositie die ook gezegd heeft, we moeten praten. Nou, de oppositie, en dat is toch ook wel een, een belangrijke stap, die, die heeft zich verenigd. Uh, drie oppositieleiders zag je gisteren in een persconferentie naast elkaar staan. Amar Moussa, Hamdin Sebaghi en Mohamed Alparadij. Nou, die laatste naam, die ken je misschien nog, want dat was uh, de voorzitter de baas van het internationaal atoomenergieagentschap. Hij is door de oppositie naar voren geschoven als spreekbuis. Dus hij zal op een gegeven moment het overleg aan moeten met, uh, met de regering. Als, als beide partijen dat willen. Want uh, de oppositie stelt wel voorwaarden vooraf. Dat de kreek bijvoorbeeld, waarin uh, de president zo heel veel macht naar zich toetrok, dat moet uh, van tafel. Maar ja, de president die heeft uh, tot nu toe nog niet echt uh, laten doorschemeren dat hij daarover nadenkt. En de stellingen die vaarden intussen alleen maar. Ja. Op het moment dat je uh, de officiële Arabische website van uh, de Moslimbroederschap uh, leest... dan worden die mensen uh, de oppositie neergezet als verraders, als zionistische spionnen. Uh, en dat is natuurlijk niet een soort taal waarmee je uh, dialoog mogelijk maakt. Nee, dat klinkt niet echt verzoenend. Sander van Hoeren, dank voor jouw update over de situatie op dit moment in Cairo. Ja, We hebben het al aangegeven, zodra daar nieuws is... of uh, van de zoekactie op dit moment op de Noordzee... dan melden we dat op Radio 1. Misschien wel bij de Cairo. Goedemorgen Nederland, goedemorgen Sven Kokkelman. Want het is half tien, je neemt het over. Marcel, Waarmee? Uiteraard, als er nieuws is over dat vrachtschip... dan hoort u dat uh, verder. Uh, de zogenaamde 242-omroepen, dat zijn die levensbeschouwelijke omroepen... die moeten verdwijnen, vindt het kabinet. Ja. Ook al bij jullie uh, te horen. Het, kab het uh, kabinet vindt dat die... Uh, uh, geen bestaansrechten meer hebben, dat wil zeggen dat het geen taak is van de overheid. Het CDA maakt zich daar druk over en wil dat ze blijven bestaan. Een belangrijke wetenschappelijke ontdekking in België gaan we ook over praten. Daar ontwikkelen ze een contactlens met een ingebouwde LCD-scherm. Kun je de hele dag Zo. kijken. Uh, maar, ja, bijvoorbeeld ja. naar Radio 1. Via de, via ja. de webcam. Is nu het nieuws door wegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Van de mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen zondag bij voetbalclubs Buitenboys in Almere zijn foto's gemaakt. Dat meldt de Telegraaf. Foto's werden gemaakt door de zus van een doelman van een ander team van Buitenboys. Die een jubileumwedstrijd speelde. Voor de wedstrijd werd die keeper gehuldigd op de middenstip. En op de foto's van die huldiging zouden ook de fatale mishandeling en de daders te zien zijn. Op de Noordzee is het zoeken naar vermisten van het scheepsongeluk van gisteravond hervat. Na de aanvaring tussen een vrachtschip en een containerschip zijn 13 mensen uit zee gered. Er zijn vier doden geborgen, zeven mensen worden nog vermist. De, kant, de kans dat ze nog in leven zijn is vrijwel nul, zegt de kustwacht. En het Syrische leger bereidt zich voor op de inzet van chemische wapens tegen de bevolking. Dat zeggen Amerikaanse overheidsfunctionarissen in verschillende media. Het Syrische leger zou onderdelen voor het dodelijke zenuwgas Sarin in vliegtuigbommen hebben gestopt. Maar die bommen zouden nog niet aan boord van vliegtuigen zijn geplaatst. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. In het hele land is het door winterse bevriezing nog plaatselijk glad. En daardoor is het nog vrij druk op de weg. In totaal nog 315 kilometer. De meeste vertraging heeft het verkeer nog rond Groningen, Utrecht en Amsterdam. Bij de aange Rotterdam daar is het weer normale drukte. Uitschieters zijn de A2 Amsterdam naar Utrecht. Tussen Apeldoorn en Oud Knoop het Oude Rijn 25 kilometer door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de ring Amsterdam de A10 is het langzaam rijden over 15 kilometer. ...tussen afgelopen Volendam en Oud-Zuid. En richting, richting Utrecht op de A12 komen we vanuit Arnhem. 13 kilometer tussen knopend Driebergen en knopend Oude Rijn. En vanuit Breda op de A27. Daar staat 10 kilometer voor knopend rijn -Sweert. In het noorden van Dant is nog vrij druk op de A28. Assen richting Groningen. 10 kilometer tussen Assen, Noord en Haren. En op de rijband richting Zwolle staat ook 10 kilometer... ...tussen Hogeveen en De Wijk. En de regio Arnhem op de A325. Vanuit Nijmegen gezien... Maar dus dat is Elston Prezenhaaf, 12 kilometer. Dit is Radio 1 KHO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. CDA tegen kabinetsplan om levensbeschouwelijke omroepen af te schaffen. De Belgen ontwikkelen een contactlens met een ingebouwd LCD-scherm. En het humeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Hoorn. Door de huidige kabinetsplannen wordt de huursector afgebroken. 13.000 huurders hier in de regio Hoorn pikken dat niet langer. Twitter met ons mee, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Nederland. De kans is groot, dames en heren, dat het kabinet de kleine omroepen als de Joodse omroep, de Human en de Icon, de zogenaamde 242 omroepen opheft. De verwachting is dat vandaag staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Kamer gaat inlichten met een brief daaromtrent. Pieter Heerma, goedemorgen. Goedemorgen, Kamerlid en mediawoordvoerder van het CDA. U hebt die brief nog niet binnen, denk ik. Nee, wij hebben deze brief nog niet gezien. Maar op het moment dat de verwachtingen, die, zoals die nu ook in de media zijn, uh, waar zijn... dan uh, vind ik dit een zeer slechte zaak. Waarom? Nou, het is, uh, het is zo dat we in Nederland, in de publieke omroep, hebben we een, uh, een mooie traditie. Dat ook die kleine levensbeschouwelijke omroepen een eigen plek hebben. En die hebben ook meerwaarde. En ik zou het een miskenning van de diversiteit in de samenleving vinden... als het kabinet hier nu uh, rutsigloos de stekker uittrekt. Maar het kabinet zegt het is geen overheidstaak. Nou, dit is een, uh, een, in Nederland heb je al heel lang uh, deze levensbeschouwelijke omroepen. Um, in het kabinet uh, bij het gezond in stonden er nog mooie teksten over uh, hoe dit ondergebracht zou worden en conform eerdere uh, genomen besluiten zou blijven bestaan. Mm -hmm. uh, daar lijkt nu toch uh, het licht uit te gaan. Uh, ik vind dat ook, eerlijk gezegd, haak staan op het motto uh, van het kabinet dat heet, dat heet bruggen slaan. Uh, en zoals ik net al aangaf, het is echt een miskenning... van de diversiteit in de samenleving. En als dit klopt, vind ik het ook een valse start voor de staatssecretaris. Ja, maar goed, die staatssecretaris moet bezuinigen. Er moet opnieuw 100 miljoen af. <tie> die omroepen zitten allemaal in een fusieproces... Uh, waar overigens de ICON, uh, RKK, ook een uh, uh, onderdak vinden... bij grotere omroepen als de KRO en de NCV, bijvoorbeeld. Hè? Nou ja, dat is de, de, de, de, u, uh, u bent zelf van de KRO. Ik vraag me af uh, hoe de, de besluiten van dit kabinet... een effect hebben op die fusies. Dat, zul, dat zullen we moeten afwachten... Want de, niet alleen verdwijnende budgetten. Het kabinet trekt nu ook de stekker uit deze, deze omroepen. Dus misschien dat u al weet wat voor gevolg dit heeft over verdere samenwerking. Nou, uh, dat weet ik niet. Want nee. wij zitten met z'n allen ook te wachten tot u de mediawet aanneemt in de Tweede Kamer. En daardoor ligt ook alles stil, als ik het goed heb ja, gegeven. Een aantal dingen liggen stil nadat het kabinet gevallen is, dat klopt. Uh, het nieuwe kabinet, uh, u haalde het net al aan. Uh, de, de, de plannen in het regeerakkoord voorspelden al weinig goed, uh, goeds over de opstelling van het nieuwe kabinet ten opzichte van de publieke omroep. En als deze uh, berichten nu kloppen over het daadwerkelijk de stekker trekken uit die kleine levensbeschouwelijke omroepen, dan uh, uh, wordt, het nog een, uh, wordt het nog erg aangenaam in, uh, in Hilversum de komende jaren. Nou, dat wordt het sowieso niet, denk ik, met 100 miljoen bezuinigingen. Maar dat moet natuurlijk overal in de sector of in de samenleving gebeuren. De vraag is wat u daar als oppositiepartij tegen kunt doen. Want er is een meerderheid in de Tweede Kamer, nou, niet in de Eerste Kamer. De, de realiteit is inderdaad dat er, dat er overal uh, flink bezuinigd moet gaan worden. Uh, dat vind ik geen argument om de, de, de, de diversiteit in de samenleving zo te miskennen als dat hier gebeurt. Uh, wat, u, u geeft terecht aan, er is een, een meerderheid in de Tweede Kamer. Uh, Partij van de Arbeid en VVD, als ze dit doorzetten, redden het sowieso in de Tweede kamer. Ja. Ik ben realist genoeg om, om te tellen in de Eerste Kamer dat. Uh met partijen als de PVV, GroenLinks en D66... dat ze daar ook wel eens een meerderheid zouden kunnen krijgen. Met andere woorden, u kunt zeggen ik ben tegen, ik wil het niet hebben... maar u kunt eigenlijk weinig doen. Nou, de, ik, ik, ik hou er niet van om het hoofd in de schoot te leggen. Dus wij zullen als CDA echt proberen uh, dit, uh, hier wat aan te veranderen. Uh, juist vanwege het belang van dat uh, pluriforme en diverse uh, medialandschap. Dus we zullen ons daar zeer hard voor maken. Ja. Uh, als de Partij van de Arbeid en de VVD op, de, op deze manier uh, handjeklap doen... Dan, dan, dan denk ik dat ze het gaan redden. Maar laten we hopen dat ze het bruggen slaan... Uh, wat, wat, wat, wat meer recht willen doen dan nu het geval lijkt te zijn. Ja, even naar wat uh, meer in bredere zin... naar die bezuiniging op de publieke omroep. Jan Slachter de uh, baas van Max, zal ik maar zeggen... die zei gisteren uh, op deze zender... Uh, de, uh, zijn omroep gaat uh, alleen nog maar uh, journalistieke programma's uitzenden... want er is gewoon ge ge ge geen geld meer voor amusement... en hij verwacht dat dat ook voor andere omroepen zal gelden. Uh, nou, dat is bij de VVD doorgaans uh, reden om de vlag uit te steken... want die vinden dat al jaren. Uh, is dat geldt dat ook voor het CDA eigenlijk? Nou, ik denk dat het, het aardige wat, wat, van wat u nu aangeeft... is dat uh, door dit soort bewegingen die het kabinet nu lijkt te maken... krijg je juist een trek uh, naar meer eenheidsworst en juist uh, wellicht meer amusement... omdat er dus geen ruimte meer is voor, uh, voor meer uh, levensbeschouwelijke insteek... en een insteek die niet uh, de, de grote norm in de samenleving... U vreest voor de, voor de pluriformiteit van A het bestel? Absoluut. En ja. Dan moet misschien de omroep weer terug... Nou, dus laten, we, laten we nu niet heel snel op, op allerlei zaken vooruit gaan. Ik ben eerst heel benieuwd naar de brief van het kabinet die eraan zit te komen. En ik heb nog een kleine hoop dat daar uh, meer dan de geruchten nu zijn... Uh, aandacht uh, zal zijn voor de diversiteit in de samenleving. En dat ook in, het, in ons omroepbestel... Uh, Laten terugkomen, zoals ook in de Nederlandse traditie past. Uh, op momenten dat het moment dat dat niet het geval is, dan zullen wij in ieder geval vanuit onze positie als CDA daar uh, stevig, uh, stevig oppositie tegen leveren. Ja, maar hoe dan? Behalve dan roep ik ben tegen. Ja, maar dat is, dat is de, weet je, die vraag kun je altijd stellen. Een kabinet ja. heeft een meerderheid. En uh, de, als zij dingen door willen zetten en doof zijn voor geluiden vanuit de samenleving en vanuit de oppositie, ja. dan krijg je niks voor elkaar. Tegelijkertijd, uh, overal waar de premier kan, roept hij dat hij een uitgestoken hand heeft. Het adagium van het regeerkoord heet bruggen slaan. Dus laten we hopen dat we met, uh, met wat verzet en met goede argumenten... daar iets aan kunnen doen. En het feit dat dat bijvoorbeeld bij de inkomensafhankelijk... zorgpremie eerder is gelukt, geeft ook een sprankje hoop... dat dat hier ook zou moeten kunnen. Ja, goed, en nou ja, dit, dit is natuurlijk een onderwerp... dat bij alle politieke partijen niet de hoogst op de agenda staat, hè? Ja, nou, dat is. Je, je, dat is, je hebt allerlei, altijd ja. onderwerpen die hoger op de agenda staan dan, ja. dan andere onderwerpen. Ja, dat is dit onderwerp niet. Maar dat maakt, dat maakt, maakt niet dat het, niet be, dat het nee. onbelangrijk is. Dus, ja. uh, Goed. Nee, u, dat dus is, het ik ben misschien niet. Niet, iets, iets voorzichtig optimistischer dan dat u bent. Goed. Uh, nou, nee, ik informeer gewoon. Ja. Uh, de, de vraag is uh, vervolgens uh, over die uh, omroepbijdrage. Die vraag die ik net stelde, die komt niet helemaal uit de lucht vallen. Want u was in het verleden tegen het afschaffen daarvan. Daardoor is de, publiek, de financiering van de publieke omroep onderdeel geworden van de totale Rijksbegroting, zal ik maar zeggen. Is is het wat u betreft uitgesloten dat die omroepbijdrage weer terugkomt? Nou, ik, ik, ga daar nu niet, uh, ik ga daar nu niet op vooruit lopen. Laten we eerst even kijken hoe goed uh, we, het lukt om de, de, de plannen van dit kabinet uh, bij te stellen. Om het motto bruggen slaan uh, wat meer recht aan te doen. Uh, en volgens mij is dat nu aan de orde. En ik ga niet vooruit lopen op wat er an, anders allemaal nog meer zou kunnen gaan gebeuren. Wij wachten op de brief van de staatssecretaris. Ja, Peter Heerma, Kamerlid voor het CDA. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Er is 6 december, de dag waarop onze Vlaamse buren het Sinterklaasfeest vieren. Eén dag later dan wij. Hoe is dat verschil eigenlijk ontstaan? Het antwoord komt van Ineke Stroeken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Sinterklaas is natuurlijk jarig op 6 december. Maar vroeger begonnen ze altijd met vieren... De avond ervoor na zondondergang En dat is natuurlijk op 5 december. Dan nou, zie je dat in Vlaanderen het accent ligt op 6 december. En in Nederland op 5 december. En dat komt omdat ja, Vlaanderen vinden ze vooral het schoen zetten. En dat kinderen s morgens wakker worden. En allemaal cadeautjes krijgen. Vinden ze heel belangrijk. Maar wij. We vinden vooral ook dat gezellig avondje op 5 december... met heel veel papier, gedichten, surprises, uh, veel snoepen natuurlijk... chocolademelk. Het chaotische van de hele familie bij elkaar. Ja, dat zijn wij zo verschrikkelijk gaan uh, waarderen... dat het uh, ja, eigenlijk wel een he hele belangrijke onderdeel van het Sinterklaasfeest is. Oh dus Ineke Stroeke heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.karel.nl... voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Horen. En in die prachtige oude havenstad is Marcel Dekker. In de woonkamer van Gerrit Damon. En u bent de voorzitter van Verenigde Huurdersorganisaties De Boog in Horen. Ja, en u heeft als voorzitter deze week een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer... waarin u waarschuwt dat de regering de huursector aan het afbreken is. Uh, meneer de Mon. u bent boos. Misschien zelfs wel razend, omdat er in dat geerakkoord dingen staan die onverteerbaar zijn. Om te beginnen met de, uh, ja, de problemen die voor huurders ontstaan. Wat zijn dat voor problemen? Dat klopt, er, zijn, er komen heel veel problemen op onze weg. Ik wil even starten met de opmerking dat onze regering nieuwe slachtoffers heeft gevonden. Dat zijn de huurders. Maar als je dus kijkt naar de, de nieuwe plannen van de regering... en je ziet dus dat uh, groepen huurders behoorlijke huursverhogingen moeten gaan betalen... dat uh, uh, het woningwaarderingssysteem uh, verdwijnt... dat woningen gebaseerd worden op de WOZ-waarden dat de maximale huurgrens verdwijnt voor, uh, voor bewoners... die een uh, inkomen, gezamenlijk inkomen hebben boven de 34.000 euro. De ja. ma huurbescherming is dat, hè? Dat is de huurbescherming. Maak ik me zeer ernstig bezorgd. Ja. Terwijl het toch uh, er, er even naar uitziet dat het uh, allemaal uh, niet zo'n vaart zal lopen... want uh, de huurtoeslag hè, die, uh, die zou dan eerst verdwijnen... maar uh, ja, komt nu eigenlijk weer terug of uh, ja, goed, uh, verdwijnt niet... Is dat niet voldoende dan? Nou, het is zo dat in eerste instantie had de regering gedacht om de huurtoeslag aan de verhuurders over te laten. Die zouden dan de huurtoeslag moeten financieren. Nu is het zo, met ingang van 2014, dus dat de eigen bijdrage de huurtoeslag wordt verhoogd. Dus ook weer een, een claim op de portemonnee van de huurders. Allemaal negatieve gevolgen voor de huurders, zou je wel kunnen zeggen. U vertegenwoordigt samen met de Timpaan in Purmerend zo'n 13.000 leden. Daar legt u natuurlijk wel eens uw oor te luisteren. Um, wat hoort u dan? Wij hebben regelmatig vergaderingen met onze leden. En ik kan gewoon zeggen dat het meerderheid van onze leden ontstellend ongerust is over wat er gaat komen. Uh, als je nu kijkt naar de, de werkelijkheid, dan zie je nu al, dus dat er uh, geminimaliseerd wordt op onderhoud, renovatie uitgesteld wordt, nieuwbouw stop wordt gezet. En daar maken onze huurders zich zorgen over maken. Uh, maken. Ja. U bent ook eigenlijk bang dat er een soort ghettovorming ontstaat hè, in, in deze regio. Ja, wat je dus op de duur krijgt, is, is dat mensen met een behoorlijk inkomen uh, in mooiere woningen komen te wonen. En dat mensen met een, met een minder inkomen, dus in de, in de goedkopere wijken komen. De wijken die verpauperen. En je krijgt dus een, een splitsing, een tweedeling in de, in de bevolking. Ja. Huursverhogingen, daar maakt u zich zorgen over. U kijkt ook wel eens uh, om u heen. En dan niet alleen in deze regio, maar ook wel eens buiten de, de landsgrenzen. En dan ziet u eigenlijk een systeem wat veel beter deugt. Waar het kabinet dan blijkbaar niet naar kijkt. Ja, ik, ik wil er toch nog even wat op zeggen. Ik kom uit het bedrijfsleven. Een bedrijf heeft een visie, een strategie. En zegt tegen specialisten, deskundige jongens. Maak er eens een goed plan van. Ik zie dat niet terug bij onze regering. Onze regering draait alleen naar de klop en probeert iedere keer weer andere slachtoffers te vinden. Wat ik me niet kan voorstellen is dat een regering zoals, zoals in Nederland niet zegt. Weet je wat, in Duitsland zijn de woningen 50% minder als in Nederland. De huur is 40% minder als in Nederland. Hoe doen die jongens dat daar? Ik ga er eens naartoe, ik ga eens praten met mijn collega's. Dat gebeurt niet, er is geen diepgang. Nee. Dat wat de huurders betreft, maar de woningcorporaties hebben het natuurlijk ook heel erg zwaar. Dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijker. Uh, wat kom je dan tegen? U heeft een nieuwsbrief geschreven. Ja, daar blijkt ook wel uit hoe zwaar die woningcorporaties het hebben. Ja, dat klopt. Ik... Uh... Of gewoon in principe de verhuurder, natuurlijk mijn tegenpartij, is, heb ik het toch met ze te doen op dit moment. Want ze krijgen een verslechterde financiële positie. Ze moeten de verhuurdersheffing gaan betalen die uiteindelijk in 2017 landelijk 2 miljard euro moet gaan ophoesten. Daardoor krijgen de, de woningcoöperaties dus financieel minder mogelijkheden om onderhoud uit te voeren. Nieuwbouw te gaan doen. Renovaties uit te voeren. De bol verpaupert. De bol zou verpauperen, ja. ja. U heeft die brandbrief naar de Tweede Kamerleden gestuurd. Heeft u inmiddels al wat gehoord? We hebben van een aantal uh, uh, politieke partijen... de woordvoerders uh, wonen van politieke partijen... hebben we dus reacties gehad... dat ze onze brief zullen bestuderen... en dan uh, bij ons erop terugkomen. Ja. Veel succes. Ik hoop dat u uh, daadwerkelijk iets ziet veranderen in Den Haag. Ik, ik, ik hou mijn hart vast. <lacht> nou, ik probeer nog positief te zijn... en ik, ik, uh, ik, ik hoop op de troefkaart... en dat is de Eerste Kamer. Dank u wel. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Kort voor tien geweest, Dus kijk op de Nederlandse wegen met de sneeuwval. ANWB-verkeersinformatie dus met John Souhoka. Het is nog vrij druk vanwege de wind buien en de plaatselijke gladheid door bevriezing. De meeste vertraging nog in de regio's Groningen, Heerenveen, Utrecht en Amsterdam. Een paar uitschieters op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat 15 kilometer tussen Apkoude en oude Rijn A9 richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Beefwijk -Oost, Oost en Knopend Raasdorp. Richting Utrecht op de A12 komen we vanuit Arnhem 12 kilometer. Voor Knop het Oude Rijn. En op de A27 richting Utrecht is het ook nog vrij druk. Vanuit Breda gezien, voor Knop het Rijn weer 11 kilometer. En vanuit Almere 19 kilometer langzaam rijden tussen Knop het MS en Knop het Lunetten. En op de A28 assen richting Zwolle Daar staat dus Hogeveen en de wijk 9 kilometer. John, dankjewel. Oké. Okay. Straks aanklacht bij het internationaal strafhof, strafhof zal de Palestijnen weinig soulaas bieden. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1969. Ja, u hoort Gimme Shelter van de Rolling Stones. In de gelijknamige film zie je Hells Angels deze dag in 1969... een zwarte jongen doodslaan tijdens het Altamont Free Concert. Het festival wordt door zijn bloedige afloop door velen gezien... als het einde van het hippie-tijdperk van Peace, Love and Understanding. Muziekkenner Leo Blokhuis over een keerpunt in de muziekgeschiedenis. Ja, het was op een, uh, een autoreescircuit, een, een, een zeer massaal uh, concert. Het was natuurlijk uh, een paar maanden na het grote Woodstock. Twee, drie van the groepen zijn in. We're just trying to match up groups of equipment. We'll be okay. We apologize for the uh, noise of the choppity-choppity, but uh, it seems... Het idee van heel veel mensen op het been voor uh, popmuziek, uh, dat, uh, ja, dat was eigenlijk geëxplodeerd in, uh, in 1969, maar er was nog geen enkele manier uh, om uh, zo'n enorme menigte behoorlijk onder controle te houden. Dat is tegenwoordig hogere wetenschap, trouwens. Zo enorm groot zijn uh, optredens, uh, ook, ook niet meer normaal gesproken deze tijd. Die crowd control, zeg maar, dat, dat bestond nog helemaal niet, dus alles gebeurde echt gewoon. En voor dat optreden, met name het optreden van de Rolling Stones, hadden de Rolling Stones bedacht dat het misschien wel goed zou zijn als er een paar stevige jongens de boel een beetje uh, georganiseerd zouden houden. En die hadden Health Angels uh, bereid gevonden om, we uh, te spreken voor een paar te buurt, en de toegang om de boel eventjes uh, uh, rustig te houden daar. Uh, en dan zit daar uh, een heel beroemd incident in dat er iemand, uh, dat er wat onrust ontstond voor het podium. En dat het uh, iemand uh, uh, ja, daadwerkelijk het leven heeft gelaten, vlak voor het podium van het optreden van de Rolling Stones. En uh, dat was natuurlijk een uh, bijzonder dramatische gebeurtenis. Gewoon een uh, ja, een doodslag is het dan geen moord, maar een doodslag uh, tijdens uh, een optreden. Ja, dat heeft, uh, dat heeft natuurlijk um, uh, de, de beleving van de popmuziek uh, behoorlijk beschadigd. To breakfast show. Als je er nu op terugkijkt, dan moet, je, dan moet je eigenlijk constateren dat daar een soort grimmigheid uh, is gekomen. Uh, het, het hele concept van uh, op blote voeten dansen, op de maat, liefjes uh, en uh, met witte waarden uh, ervan gaan. Dat uh, het tijdperk van Aquarius aanbreekt, zeg maar hele, de hele gedachte van de flower power. We zijn lief voor elkaar en dan zullen wij op die manier de wereld veranderen. Uh, dat is eigenlijk wel gesloopt daar ergens. Uh, overigens, er zijn behalve die, die beroemde doodslag, uh, zijn, zijn er nog uh, drie doden gevallen op dat festival. Er zijn er twee domweg. Uh, uh, overreden door, uh, uh, ik dacht door, een door een vrachtwagen die met apparatuur uh, aan het, aan het uh, manoeuvreren was. En er is er eentje verdronken in een, uh, in een, uh, ja, in een waterafvoersysteem wat daar uh, provisorisch was aangelegd. Er zal ongetwijfeld drank en andere spullen in het, uh, uh, in het spel geweest zijn. Maar het was alles bij elkaar een behoorlijk dramatisch uh, verhaal. De popprofessor Leo Blokhuis over dat tragische incident tijdens het Altamont Free Concert deze dag in 1969. Every time I look into your About you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do anything you want, you got it. You got it. Roy Orbison uit 1989. Het is 8 minuten voor 10 uur. Luistert naar de KRO op nege, eh, Radio 1. De Palestijnen, dames en heren, overwegen naar het internationaal strafhof te stappen... als Israël doorgaat met de bouw van nieuwe neder nederzettingen pardon, in Oost-Jeruzalem. Vier jaar geleden klopten ze ook al aan bij dat strafhof in Den Haag. <coughs> maar toen werd de aanklacht niet in behandeling genomen... omdat Palestina geen staat was. Gertjan jan strafrechtadvocaat en deskundige op het gebied van internationaal strafrecht. Uh, hoogleraar daar op dat gebied zelfs. Goedemorgen. Goedemorgen. Maakt deze aanklacht van de Palestijnen nu wel kans? Ik denk dat het nog steeds uh, juridisch zeer aanvechtbaar is... of dit wel een zaak is die zeg maar, onvankelijk is bij het strafhof... omdat... De drempel om daar een uh, onderzoek uh, zeg maar, toe te staan, is dat er sprake moet zijn van misdrijven tegen de menselijkheid, dan wel oorlogsmisdrijven. Ja. En uh, daar is niet zonder meer sprake van in dit geval. Het misdrijf van agressie, dat uh, ook in het statuut van het strafhof is opgenomen, uh, dat misdrijf gaat pas in werking treden waarschijnlijk na 2017. Ja. Dus dat is op dit moment niet uh, een, een misdrijf dat het schaf of kan beoordelen. Nee. Dus blijft over, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsbedrijven. En het probleem is, juridisch althans, uh, dat je kunt afvragen of uh, de staat Israël... in een uh, gewapend conflict is met de Palestijnse autoriteit... dat de drempel van een internationaal of niet-internationaal gewapend conflict... Haalt. Want dat is wel de voorwaarde om te kunnen spreken van oorlogsmisdrijven. Ja, en dan is er ook nog natuurlijk de vraag of het bouwen van een nederzetting onder het kopje oorlogsmisdrijven of misdaden tegen de menselijkheid kan worden uh, geplaatst. Ja, het, is, het statuut van het strafhof zegt alleen als er sprake is van een internationaal gewapend conflict en dat is dus hier hoog dubieus dat alleen het uh, gedwongen uh, overbrengen van uh, uh, burgers van de bezettende staat in het gebied dat men bezet... dat dat onder omstandigheden dus een oorlogsmisdrijf kan zijn. Maar dat geldt dus alleen als er sprake is van een internationaal conflict. En dan moeten er twee staten zijn. En de Palestijnse autoriteiten hebben weliswaar een speciale status nu gekregen... van de algemene uh, vergadering. Maar de Veiligheidsraad heeft nog niet uh, de Palestijnse autoriteiten erkend... als een volwaardige staat onder internationaal publiekrecht. Dus nee. Uh, je kunt nog niet spreken van een internationaal gewaald conflict. Dat betekent dus dat het uh, misdrijf van, het, uh, van de gedrongen overplaatsing of het, het transfer, noemen ze dat met een mooi woord, uh, niet uh, als een oorlogsmisdrijf geldt buiten zo'n situatie. En dan als laatste obstakel is dat de staat Israël als zodanig niet kan worden aangeklaagd voor het strafhof. Het strafhof heeft alleen bevoegdheid om naar individuele aansprakelijkheid te kijken van. Moet u denken aan politieke of militaire leiders. Dus het aanklagen van de staat Israël kan in ieder geval niet voor het internationaal strafhof. Nee. Met andere woorden, er kan eigenlijk niet zoveel. Dus het is niet meer dan een signaalfunctie van de kant van de Palestijnen om aandacht te vragen. En dan zal de rest van de wereld en zeker Jeruzalem, namelijk de Israëlische regering in dit geval, niet bijzonder wakker van liggen. Ja, het is natuurlijk aan een, een primair de openbare aanklager om deze zaak te beoordelen, maar als u het mij vraagt, denk ik dat de kans niet groot is dat deze juridische barrières worden genomen. Ik denk dus inderdaad dat het meer gaat om een signaalwerking uh, afgeven uh, dat voor de Palestijnse autoriteiten er een grens is bereikt. Maar het zou ook kunnen zijn dat uh, de aanklager toch deze zaak in ieder geval in een soort vooronderzoek wil nemen. Uh, of deze nieuwe status van de Palestijnse autoriteit daar echt veel verandering in brengt. Uh, misschien wel om uh, naar de zaak te kijken, maar het kan blijven... als u zegt dus de drie belangrijkste obstakels over... is er sprake van een gewaam conflict, is er sprake van gedwongen verplaatsingen van, uh, van burgers... en uh, de staat Israël kan als zodanig dus niet voorwerp van strafrechtelijk onderzoek zijn. Goed, Geert-Jan Knoops, strafrechtadvocaat en hoogleraar internationaal strafrecht. Ik dank u zeer. Straks, dames en heren, Camille Eurlings over het uiteenspatten van diens Olympische Droom... en de Belgen ontwikkelen een minuscuul tv-scherm een contactlens. Zometeen. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Dit is Radio 1.